Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De hoofdverdachte van de aanslag in Berlijn, Anis Amri... is vannacht door de politie doodgeschoten in een voorstad van Milaan. Dat heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken gezegd... op een persconferentie. Amri werd aangehouden bij een routinecontrole op een plein. Hij gedroeg zich verdacht en toen hem werd gevraagd om zijn legitimatie... trok hij een pistool en schoot hij een agent in de schouder. In het vuurgevecht dat daarop volgde kwam hij om. Volgens de Italiaanse minister is er geen twijfel dat de dode man Amri is. Een politiebron meldt dat hij is geïdentificeerd aan de hand van zijn vingerafdrukken. Duitsland gaat ervan uit dat Amri de man is die maandagavond in Berlijn met een vrachtwagen inreed op een mensenmassa op een kerstmarkt. Twaalf mensen kwamen om, inclusief de Poolse chauffeur wiens truck hij had gekaapt. Die had hij doodgeschoten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. Politiebond ACP is geschokt door foto's in een computerspelletje op een linksextremistische website. Te zien zijn agenten die anti-zwarte piet demonstranten arresteerden. Hun gezichten zijn op Pokémon-poppetjes geplakt en het is de bedoeling van het spel om een baksteen naar de agenten te gooien. De ACP vindt het spel ontoelaatbaar. Het beïnvloedt het politiewerk, zegt voorzitter van de kamp. Hij wil dat bekeken wordt of de foto's strafbaar zijn. In verband met de zaak is een vrouw van 51 uit Ede aangehouden. In Congo is een akkoord bereikt over het aftreden van president Kabila. Oppositieleiders hebben dat gezegd tegen het persbureau Reuters. Er zou zijn afgesproken dat Kabila nog een jaar aan de macht blijft en dan aftreedt. De regering heeft nog niet gereageerd op het nieuws. De deal moet een uitweg bieden uit de onrust in Congo... Kabila's tweede ambtstermijn is inmiddels afgelopen... maar hij wil niet opstappen stappen en houdt nieuwe verkiezingen tegen. Bij anti-regeringsprotesten hebben veiligheidstroepen... volgens mensenrechtenorganisaties deze week... tientallen mensen doodgeschoten. Het weer bewolkt en af en toe zon, het is een graad of zeven. Vanavond regen en soms zware windstoten. Dit was het NOS Short. DFM. De verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB. In De Randstad viel op de A15 vanuit de Europort naar Rotterdam bij Hoogvliet drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier en op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat bij Dordrecht vier kilometer file door verloren lading. De rechte rijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 luistert naar Zandvoort Luncht. Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Ja, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Zandvoort. We zijn er. Vanuit de, vanaf de ijsbaan zijn wij hier aanwezig om deze uitzending... Voor u te verzorgen. En als ik het dan heb over wij, dan heb ik het over Cor draaien. Ja, hallo. Bye, Cor. goedemiddag. Hi. Goedemiddag. Ach, even wennen de... hier dan met al die apparatuur. Ja, nou het het inderdaad hè. Ja, want alles staat netjes opgesteld voor ons. Ja. We hebben alles uit de studio meegenomen en hier naartoe gebracht. Dus uh, Cor gaat zich over de knoppen ontfermen vanmiddag. Ja, ik ga ja, uh, even naar mijn eigen laptop van mijn werk. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar doe het. Het gaat allemaal goed komen, Cor. Ik heb er vertrouwen in. En... Uh, ik ben er ook natuurlijk, Dolly tentier ik vandaag. Twee uur lang, Zandvoort lunch vanaf de ijsbaan. Het is hier even rustig, want om twaalf uur is er een uh, kleine stop. Om één uur gaan de kinderen weer heerlijk schaatsen. En uh, komt er wat dat betreft een stukje gezelligheid bij. Hè? Ja. ja, ik heb wat kerstnummers meegenomen. Dus... Tuurlijk, uiteraard, kerstnummers. Kan even niet zonder natuurlijk, hè. Ja, het zijn geen, uh, uh, hoe noem je dat? Standaard. Vakantienummers. Geen vakantienummers? Uh, Apreschi. Oh, ski nummers Ja, we hadden van jou ook niet anders verwacht. we het wel een beetje rustig, want het is lunchtijd, hè? Ja, dus... Luistert Ruud. Ja. ja. Luistert ja. We gaan het programma omhoog. Dus luistert vast mee. Wij wensen in ieder geval alvast een hele smakelijke maaltijd. En... Uh... Mocht u zin hebben, kom gewoon gezellig even langs naar de ijsbaan... en kom eens kijken hoe dat uh, radiomaken eruit ziet in plaats ja. van alleen maar luisteren. Ja, ja toch? Ja, we van. hebben straks een uh, klein interview met uh, Leo Miesenbeek. Die gaat ons van alles over de ijsbaan vertellen. Leuke dingen allemaal. En uh, we gaan vooral naar muziek luisteren. En om half 1, half 2 regionaal. Het, uh, uh, het ja. nieuws en het weerbericht, zoals u van ons gewend bent. Liedje van de Sidekick. Maar vooral... Lekkere, gezellige muziek à la corde. Ik heb geen autofeet. Wat <laughs> heb je? Geen autofeet. Ja, dat geeft het niet. Dus ja, We breken dan... hem gewoon af en dan zet je een gezellig nummer, toch? Dus dat betekent dat ik het uh, zo nu even ga doen. Kijk, ik zet hem even stil. Ja, ja En dan moet ik overgaan hoor. naar de ja. volgende player. En dat is dan dit nummer. Nou, laat horen. Hoe is het goed, dus dan begint hij. Ja, ja. Ja, daar komt hij aan. Het is helemaal in de Star Wars-stijl. oké. Oh, okay. Je kent toch wel die robot? Ja, R2 ja. R2D2. Ja ja. Ja, ja, ja. Je hebt ook het nummer gemaakt. Noise yeah, is singing. I music, know, What me teach you how to sing? Well, I don't know if I can or do You see it's rather complicated. But perhaps I can explain music if I try to sing you the explanation. You see? There's a kind of sound you won't find in your men recall. When you add a note to one, you sound it just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 Difficult things are the things you never will understand If you could only give it try and see if they're through Your voice would float like a feather and we'd sing together, R2 Just get your shirt, buzz and a mere half dozen will do If you could get them ringing then we all will be singing with you Now sing, R2 Yes, that's a good start, but try putting the notes where they belong Again Much better. But never give up till you know that you're singing a perfect song. We know that you can do it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 over to you Your voice will poke like a fan And let's all sing together, R2 Come take that chance That musical dance Don't type a review And with those notes you're bringing us We all will be singing with you Now you try it, R2 Oh, R2 I knew you could do it I knew it Again Now get your circuits together. Are you ready? Take a solo. Winter outside van de T-Connection. Ja, it may be, maar it may be not uh, too, hè? Jeetje, ja, het is nog, nog niet sneeuw. echt winter, hè? Nee. Nee, wat jammer, want het is hier zo gezellig op de ijsbaan. En het zou zo mooi zijn als dan de rest van Zandvoort ook helemaal wit bedekt zou zijn. Mm. Maar goed, het is uh, goed om te weten dat alles uh, prachtig werkt. He? Ja, het is, de het is even binnen, dat kunnen... hebben de luisteraars al gehoord. Ja, dat ja, was een klein fout, schoonheidsfoutje. Maar met dank aan Maurice Mulder en Jonas Parson, die hebben het toch weer voor elkaar gebokst om alles hier netjes te krijgen en te installeren. Dus om er een leuke uitzending vandaag van te maken. Tenminste, voor ons in ieder geval wel, hè? Ja, ja, ik heb ja nu ook hartstikke handen. leuk om te doen. We gaan straks even kijken of Leo Miezenbeek al zover is om deze kant op te komen om het even over de ijsbaan te hebben. Ja, we zien hem, het, uh, laat hem Laat hem nog maar even schuiven. Ik zie hem daar, kijk achter het boompje. Daar hij is verschuilt hij. zich. <laughs> ja, hij is even de ijsbaan netjes aan het opkuisen en anders dan kijken we wel even of het misschien verplaatst. Hij komt zo en anders dan wordt het gewoon na het regionale nieuws wat gaan wij zo met allemaal doen? Wat gaan wij doen? We gaan, uh, zoals ik zei, om half één het regionale nieuws doen. En dan uh, het weerbericht. En uh, daarna denk ik, daarvoor of daarna, we gaan het even zien hoe druk Leo het heeft... gaan we even een gesprekje met hem houden. En uh, als er mensen zijn die zeggen van... Hé, hey, wacht eens even. Ik uh, kom graag naar de ijsbaan om even een speciale kerstwens naar iemand uh, toe te gooien via de radio. Altijd welkom natuurlijk. Hè? Kom vooral hier... We staan bij het huisje bij de ijsbaan en uh, doen een mooie kerstwens voor een uh, familielid of een vriend of iemand die het gewoon verdient. Ja, er staan twee microfoons klaar dus. Zo is het. het u bent gaat. welkom. We zien u graag. En we gaan luisteren naar Chris Ria, Driving Home for Christmas. Kijk, dat is een mooie. Rendier. Nou ja, rendieren hebben we genoeg lopen door het dorp hier. Nou, ze zijn niet meer bij te houden, hè? Ja. ja. Ze komen steeds verder het dorp in ook, ja. hè? Onze rendieren. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja overdag, s'nachts oh. maakt niks meer uit. Nee. Hè? Ze worden handtam. <laughs> ik was. Uh, van de week zat ik bij iemand televisie te kijken in de kamer. Ja. En uh, hij zei, moet je kijken joh. Er komen gewoon twintig herten voorbij. Hè. <laughs> ja, een paar geweldig paar Twintig herten. Ja, het is ook eigenlijk, eigenlijk een soort attractie gaat het worden. Zandwoord. Ja, een paar mannetjes met grote geweiën voorop. Ja, en de rest ja, erachteraan. Ja, de dametjes erachteraan. Ja, ja. geweldig. Geweldig. Ja. ja, echt mooi. Weet je wat er opvalt? Uh, nou? Als je achter je kijkt, ja. zie je daar dat ze daar ijs verkopen. <laughs> Oh ja. ja, nou apart ja, inderdaad. Wat, Zou die uh, ijstent nog open zijn? Ja. ja? <laughs> Ongetwijfeld. Nou, ik ben toch blijer met de oliebollenkraam hoor, moet ik je eerlijk zeggen. He? Lekkere warme oliebollen. Harry oliebol. Dat trekt, uh, dat trekt me oh, nu daar, meer. Oh, kijk, daar komt de oh, al aan. Lekker warme Niet chocolademelk. Bij Niet bij mijn laptop zetten. Op de laptop. Ja. <laughs> op de laptop. <laughs> nou, we gaan nog even een nummertje draaien van uh, Mariah Carey. Lijkt me wel leuk. Kan dat? Ja, dat kan. natuurlijk, makkelijk. Ja hoor, zet maar lekker op.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 Hey. Ja, echt blijven. waar? Ja. Oh, dan ga ik gauw onder de kerstboom zitten, hoor. Ja. Ja, ik... Oh, ik dacht dat je het je tegen mij had. <laughs> ja, een van die nummers die ook natuurlijk niet mag ontbreken met kerst. Ja. Dat is dat zielige nummer. Van floppy. Ach god, ja. Heb je die ook meegenomen? Ja, ja ik ja? heb hem ook meegenomen, ah. ja. En je gaat hem nu draaien. Of... Ach, ja, dat is die, hoor. Nou, dat wordt weer snotteren.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 Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Eh, jazeker. En hier volgt dan het regionale nieuws van 23 december 2016. En het is exact half 1. Ik hoorde net het klokje van het gemeentehuis gaan. Wat leuk is dat. Hè? Dat horen we in onze kerst al niet aan de Tolweg. Goed. De koningin Wilhelmina school aan de Domvloedslaan in Overveen... is gisteravond tijdens de kerstviering ontruimd. De kerstverlichting was in brand gevlogen, maar er vielen gelukkig geen gewonden. Het incident gebeurde op het eind van de viering op de basisschool. Medewerkers van school hebben het gebouw ontruimd... en de kinderen werden op het schoolplein op veilige afstand gehouden van het pand. De brandweer kon het vuur snel doven. Het pand is door de brandweer gelucht en er kwam ook een ambulance ter plaatse... maar deze bleek uiteindelijk niet nodig... Voor de kinderen was het een spectaculair einde van de kerstviering. Zij namen van de gelegenheid gebruik om agenten om handtekeningen te vragen... en de helmen van de brandweerlieden werden ook uitgeprobeerd. Ook werden de sirenes en zwaailichten nog even aangezet voor de kinderen. De Haarlemse wethouder Jur Botter mocht woensdag voor het eerst sinds jaren... het droste mannetje weer laten branden. Dit gebeurde bij de opening van de expositie over stadsiconen bij het ABC architectuurcentrum. Het aansteken van het mannetje was het absolute hoogtepunt. Op de opening van de expositie kwamen zo'n 200 mensen af. De crowdfunding om het icoon weer een plek te geven in de stad gaat heel goed. De eerste donaties zijn binnen. Het rostmannetje is nog te zien tot 28 februari bij het ABC Architectuurcentrum Grootheiligland 47. Dan wat Zandvoorts nieuws. Het OPZ heeft onfrontwaardig gereageerd over de op handen zijnde vorming van een nieuw college in Zandvoort. De oudere partij Zandvoort beticht D66 en het CDA in samenspraak met Freek Veldwitsch van Achterkamertjespolitiek. In een brief aan Laura van der Plas die optreedt als woordvoerder voor D66... leggen zij hun grieven over de vorming van een nieuwe coalitie neer. De afgelopen dagen is er veel veranderd in het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering dinsdagavond werd de heer Joop Berense geïnstalleerd... als raadslid voor de fractie van de oudere partij Zandvoort. Hij vervangt de heer B. de Vries. Woensdag is de nieuwe coalitie Zandvoort bekend geworden... D66 CDA en Freek Veldwies gaan verder met GBZ en PVDA Sociaal Zandvoort. Gertone en Michel Demmers worden de nieuwe parttime wethouders. Joan de zwart -Blog, burgemeester van Blarikum... heeft een bemiddelende rol vervuld in de coalitievorming in Zandvoort. Maar de OPZ heeft dus laten weten het met de gang van zaken niet eens te zijn. Dan gaan we nu naar het laatste bericht van dit nieuwsbulletin... Uh, op tweede kerstdag organiseert het IVN Zuid-Kennemerland de jaarlijkse kerstwandeling door de Amsterdamse waterleidingduinen in een hopelijk winters landschap. Even een frisse neus halen tijdens de feestdagen op een sfeervolle wandeling, terwijl natuurgidsen van het IVN u meenemen op een boeiende reis door de natuur. Een kerstwandeling voor het hele gezin en neem de verrekijker mee. Deze winterwandeling gaat ook langs de kom. Je ziet er vogels, de wintergasten, die je er zomers dus niet ziet. Kortom, wie op deze kerstwandeling kennis wil maken met de prachtige natuur van de Amsterdamse waterleidingduinen moet zeker komen. Het vertrek is om 1 uur bij de ingang Oase aan de Weg. Het duurt anderhalf uur en deelname is gratis. Toegangskaart en tevens aanmelden is verplicht. En het aanmelden is alleen mogelijk via de gmail. En dat is ivnzk.kerstwandelingapenstaartje gmail.com Dat was het nieuws. man achter de ijsbaan, mag ik wel zeggen, toch? Nee, mede, er mede, mede. zijn meerdere Ja grote inmiddels, inmiddels mede. Dames, inmiddels jawel. mede. Ja, want je hebt een heel groot team achter je geschaard, hè. Maar ja, in nou, feite we stond we... jij aan de wieg, toch? Mede aan de wieg, ja, ja, ja. De eerste ijsbaan, hè? Ja. ja, precies, precies. Dat bedoel ik. Maar nee, ja, ja. inmiddels is het een team van. Hoeveel mensen hebben jullie uh, we hebben als vrijwilligers? Een, we hebben een bestuur van zes personen waarmee we even alles voorbereiden en alles. Is dus ook uh, al heel groot, hè, he, voor een bestuur, zes zeker, man. Zeker, zeker. Ja. En hoeveel uh, leden tellen jullie? Uh, we team? hebben, we denk ik, een ongeveer, het varieert af en toe, maar ja. 60 vrijwilligers. Mijn god, zeg, waanzinnig. Ja. Ja. ja is het zo leuk dan. om te doen, Leo? Ja, ze, ze, ze doen het graag. En, en het is ook leuk. Ja. Ja, met kinderenwerk is het natuurlijk altijd leuk, ja. denk ik. Als ze gewoon als enthousiast zijn. Ja. Dus, uh, ja, ja, het gaat, voor, het he? gaat voornamelijk om kinderen. Het, uh, ja, uh, zie je hier volwassenen is, uh, op zich ja. of alleen volwassenen met kinderen? Nee, de ijsbaan is wel voor 75, 80 procent voor kinderen. Voor de van jaar of 6 tot 12, 13. 14, 15 en dan... Ja, dan en de dan ouderen staan meer om de baan heen een beetje ja, te genieten. De in het, in de ja, coffee, in de en de koffie en de chocomel met slagroom is natuurlijk uh, ja, ja, ja, rekelijker ja, ja, aanwezig. Ja, ja, want dat is er natuurlijk allemaal inderdaad. Ja, ja, ja gezellige staattafels en alles. Het is ook leuk om hier te staan, hè Cor? Hè, Cor? Ja, het, ja, hartstikke leuk. Hé, <laughs> hey, maar Leo, vertel eens, want uh, jullie hebben weer een, een gigantisch aanbod van evenementen en dergelijke geloof ik, hè? Ja, ja ik kan, nou, we hebben in ieder geval vier items, vier Kijk, avonden. nou, het is, voor uh, die met, korte tijd dat jullie staan, vind ja, ik dat we staan 23 dagen. Hè? Ja. Dus, dus om, om met de laatste te beginnen, dat ja. is uh, Disco on Ice. Kijk. Dat en, is al, uh, al voor de zevende keer, denk ik, uh, ja. een, een uh, ja, groot feest. Laatste ja. zaterdagavond uh, van de ijsbank. Ja. En dan, uh, ja, dan is het uh, hoop muziek, grote vrachtwagen naar de ijsbank. Groot. Ja, ja, ja, wordt druk bezocht, ja. hè. Ja. Met heel veel muziek en uh, lichten. Leuk, leuk, leuk. Ja, want dat, is dat ook dit, nieuw dit jaar? De lichten die zijn ingebouwd? Of heb ik dat vorig jaar gewoon gemist? Nee hoor, je hebt niks gemist. Dit is inderdaad nieuw. In, in de ijsbaan zelf hebben ja, we uh, geweldig, licht gemaakt. geweldig. Geweldig. Wie ja. kwam op dat idee? Of ja, het is een idee wat geboren wordt. Hè? Wat, wat ja. Iedereen roept wat, op een gegeven moment en ons ontstaat dat. Ja. ja. Het moet ook gemaakt worden en dat is de grootste Kijk, Het ja, idee ja, Spuien ja. is niet zo moeilijk. Ja, maar dan, hè? Maar dan, uitvoeren. dan moet het uitvoeren. Ja, en daar ja. heeft Noppe Nop, heeft heel goed op ingespeeld. Goed zo. Want het is niet zo makkelijk om zomaar even led in het ijs te leggen. Dat is, nee, uh, dat, uh, dat, dat dus vermoeden ik uh, al. beduchte voorbereiding vooraf gegaan. Ja. En dat, uh, nou ja, vooralsnog voor lukt dat. Het uh, ja, dus super, een prachtig effect. Dus ja, wou uh, ik net zeggen. Een super ja. effect. Ja, hè, ja. Leuk. Ja, het voegt toch weer wat toe. Hè. Ja, elk jaar ja. is het weer iets meer. Hè. Ja, dus leuk. Leuk, leuk. Ja. Zeg, en ik zag ook, uh, want ik weet niet of mensen dat weten en of dat vorig jaar ook was. Ik, ik zie hier bij de IJsbaan dat jullie ook aparte tijden hebben voor de allerkleinste kinderen. Ja, door de loop van de jaren werd er wel eens gesuggereerd van is er geen tijd of mogelijkheid voor kleine, voor kleine kinderen, weet je wel. Ja, ah, dat je, het iets je, de minder wild is. En dat het ja. niet zo druk is met andere schaatsen er doorheen. ja. Nou, dat was best wel lastig in te vullen. Nou, ja. Uiteindelijk hebben we dit jaar toch maar eens een keer goed naar gekeken. En ja. we, van, nou, we gaan gewoon de eerste uur van de dag ja. gaan we daar aan besteden. En ik begreep van uh, Klaas, die had ik daar even over gesproken, dat de ouders, de, de kleintjes dan mogen begeleiden ja, ja. zonder schaats aan, ja, Normaal gesproken mogen... zeggen we van iedereen moet schaatsen op het ja. ijs, niet met, uh, met, met, met schoenen. schoenen op het ijs. Want anders dan lopen we op een gegeven moment iedereen maar kriskas door elkaar heen. Ja. Plus als het over je tenen schaats is dat niet echt fijn, dus, uh, dus nee. dan krijg je alleen maar ellende. Ja. Dus we hebben nog even gezegd van, dat kan niet, maar met dat kabouterschaatsen, dat uurtje, dan kunnen ja. dus gewoon de ouders met hun kinderen aan de hand lopend over het ijs. Geweldig. Proberen de kinderen wat schaatslessen. Goed initiatief. Ja, en, goed. en hoe laat is dat kabouter uurtje? Nou dat is, uh, luister. De aankomende, de aankomende twee weken is dat het eerste uur van de dag. De eerste uur van de dag ja, het staat heel netjes op de website door ijsbaanzandvoort.nl openingstijden. Kijk er even op. En de evenementen staan daar ook gemeld hè? Curling hè? Ja, Curling. ja. oh ja, met de fluitketels. Schuiven. Dat is al begonnen geloof ik ja, de eerste avond hebben we gehad. Ja, en... elke dinsdagavond is dat. Elke dinsdagavond. En dan gaan er teams en ik neem aan dat die teams gevormd zijn door Verenigingen, ondernemers, particulieren? Ja, uh, particulieren, uh, particuliere, verenigingen. Van alles? Ja, alles op elkaar heen. Iedereen mag meedoen per of team, vier personen. meedoen. Per Want, team vier personen. Ja, dat moest natuurlijk allemaal uh, ingeschreven worden, ja. maar dat, die fase ja, is, uh, is al uh, voorbij via, he? Via Facebook en via de krant ja. ook. Maar, dat weet ik niet zeker, maar in ieder geval wel via Facebook. En oproepen gedaan van jongens, ja. geef je op. Ja. En uh, dat is uh, schierlijk gedaan, want uh, voor mij waren het overschrijvingen. Dus we dus hebben mensen teleur moeten stellen. Ah. Dus, uh, maar de, de eerste ja. avond was weer een fantastisch, heel gezellige avond. Dus, ja, uh, leuk. leuk dan dan hebben we hebben nieuwe fluitketels gekocht, dus, uh, <lacht> uh, gevuld met beton. Dus ik nou, uh. <lacht> ken helemaal mee. Ja, mooi, mooi. Ja, dus uh, u hoort het, uh, alle informatie die u uh, wilt, wilt weten. U kunt het allemaal opzoeken via het internet op www.ijsbaan.zandvoort.nl en uh, u kunt natuurlijk ook altijd even langskomen. Er lopen hier zoveel vrijwilligers rond die uh, vast alle antwoorden op uw vragen hebben. En het is natuurlijk ook gewoon gezellig om even langs te komen. En even lekker een pluwijntje te drinken of een warme chocola. En gewoon het sfeertje te proeven. Juist. Ja, toch? Ja, zeker weten. Ja, ja zo ja. is het. is bevelenswaardig. Ja. <laughs> nou, in ieder geval heb ik begrepen dat iedere dag tussen 12 en 1 de baan even dicht is. Om uh, de boel weer een beetje te ja. fatsoeneren, hè? Nee, nee, nee. nee. dat oh. heb ik dat nu al... Nee, we hebben nu, de eerste week hadden we smorgens groepen van scholen ja? die okay. mochten inschrijven, die hadden, konden een paar uurtjes. Ja? In principe gaan we om één uur open ja? en dan is de baan klaar. Oh, dus om één uur gaat ja. überhaupt de baan open, normaal gesproken. Wacht ja? Wij wachten even. Leo is uh, informatie aan het ophalen. Daar komt hij weer. Ja? Zo makkelijk zo. Ja, met kabouterschaatsen. gaat ze. Ja. Zondag 24, nee, zaterdag 24, ja? zondag 24 is het van 11 tot 12. Dus morgen. Dat is morgen. Morgen van 11 tot 12. Zondag 25 de december is het van 12 tot 1. Ja. En maandag 26 december is het ook van 12 tot 1. Oké, okay. maar is het dan maar drie dagen of, of komt nee, er gewoon vanal, binnenkort weer een nieuwe lijst? vanaf dinsdag 27 ja? december gaan we oh. van elke dag van 11 tot 12... Kabouterschaatsen. Kijk eens aan, kijk ja. eens aan. Dus even dit dus weekend loopt we iets anders. met ja. de ouders. Leuk. En dan om, gaan wij in principe allemaal om 12 uur open. Iedere dag? Ja. Oké. Elf uur 12 kabouterschaatsen en om 12 uur gaan we open. Hartstikke mooi. In de vakantietijd. Geweldig, Leo. Ik wens jullie heel veel succes, maar vooral heel veel plezier de komende weken. Ja. En mooi weer en misschien nog een beetje sneeuw. Ja, dat zou, dat zei ik ook. Dat, zou, dat zou, het afmaken, hè? Als je dan uh, om je heen kijkt en dat alles toch met een wit laagje poedersuiker bedekt is, <lacht> Hartstikke Zekere. mooi. Leo, dank je wel voor deze mooie woorden en uh, we Iedereen gaan heel veel genieten. We hebben hele fijne kerstdagen. Dank je wel. Jij ook. <lacht>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 Maar ik heb best wat zintjes en ik ben haar zoveel meer. Ik pak de telefoon en vroeg haar nog een uur. Hé, hey, ga je mee? Hey, ga je mee? Met mij? Kerstvakantie, dan gaan we met z'n tweeën lekker doen in de sneeuw. Lekker dan in de sneeuw. Hey, ga je mee met mij op kerstvakantie, vakantie, dan gaan we met z'n tweeën van de berg of met een slee. Jij en ik in een chaletje. We genieten van elkaar een witte kerst in een gelukkig nieuwjaar. yeah. yeah. Elke dag apreski en dan al lekker naar bed. Ik voelde mijn en zij was mijn koningin. Wat een mooie kerst, een schitterend begin. Hé, hey, ga je mee? Hé, hey, ga je mee? Hé, hey, ga je mee met mij op kerstje vakantie? Dan gaan we met z'n tweeën lekker dollen in de sneeuw. Hé, hey, ga je mee met mij op kerstje vakantie?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 Van de af met een slee: ja, Jij en ik, ja, jij en ik in een zonnetje. We genieten van op een witte kerst en een gelukkig nieuwjaar. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ach, het is op deze vrijdag over het algemeen bewolkt, maar zo nu en dan kan... Nadruk op kan ook even de zon schijnen. Het blijft droog en de waait en in kracht toenemende Zuidwestenwind. De Zuidwesten wordt later vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt naar een graad of 7. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. De stevige Zuidwesten draait naar West. Afname over land en krachtig aan zee. En de temperatuur daalt van ongeveer 5 graden. Morgen is het wederom meest bewolkt. Maar in de ochtend schijnt ook geregeld de zon. Het blijft tot de avond droog en er waait een vrij krachtige en aan zee krachtig. Tot harde westen, tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar een graad of 9. En morgenavond, kerstavond. Is het bewolkt en gaat het uiteindelijk weer regenen? Het waait flink, windkracht 5 tot 7 en het wordt niet kouder dan 7 tot 8 graden. En tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Voor mijn baas kreeg ik alleen een flesje bij vind ik door en door gemeen Met kerst ben ik alleen De telefoon blijft stil Terwijl ik elk moment verwaar Dat jij me toch nog belt In mijn vraag waaraan ik dacht Dan antwoord ik direct Dat ik alleen jou beeld mag Yes, <laughs> I Ik ben er niet van stijl, met kerst ben ik allein.